Apropos Cultuur op Radio Scorpio we hebben het in apropos niet vaak over muziek. Er zijn ook genoeg uh, muziekprogramma's op Scorpio om ons de hoog, op de hoogte te houden van het heetste en het beste wat de muziek te bieden heeft. Maar een aantal vissen vallen nog door de mazen van het net en wij zijn er natuurlijk om ze liefdevol te omarmen. Morgen start in Leuven het Transit Festival en op het openingsconcert wordt onder meer werk gespeeld van Bart van Hekken. En met hem hebben we vandaag ook een, uh, een echte componist in huis gehaald. Uh, welkom Bart. Dank u wel. Um, Transit is het festival voor nieuwe muziek uh, in het kader van het Festival van Vlaanderen. Maar wat is dat precies, uh, nieuwe muziek? Dat is uh, muziek in dit geval. In het geval van Transit Festival is dat muziek van de 21ste eeuw. Klassieke, hedendaagse muziek. Dus voor de instrumenten zoals die al gebruikt werden sinds de zoveel eeuwen. Maar uh, die wordt vandaag nog gecomponeerd. En het Transit Festival die specialiseert, zich, dat specialiseert zich echt in de muziek van de laatste jaren. Ja, en daar val jij ook onder, onder die nieuwe muziek. Ja, ik schrijf ook nog deze eeuw. Ja. Um, het openingsconcert geeft dus jonge Vlaamse componisten de kans om uh, nieuw werk te maken... ...en te laten spelen door een ensemble. Um, is het eigenlijk moeilijk om zo nieuw werk op de markt te krijgen als componist? Um, ja... In de, de hedendaagse klassieke muziek spreken wij niet echt van een markt. Wij hadden yeah. ons niet echt bezig met uh, marketing en met het uh, commercialiseren van onze muziek. Um, daardoor is het ook wel dat onze muziek minder gespeeld wordt en, en minder aan zijn trekken komt. En uh, nooit zal een van de componisten van vandaag een, een ster worden, gelijk uh, yeah. mensen uit de pop- of, of de rockmuziek. En vind je dat niet spijtig? Nee, want daar is niet om te doen. Wij doen allee, wij, ik, in, in mijn, ik kan alleen over mezelf spreken, maar ik denk dat de meeste componisten van, van mijn genre, uh, dat die het gewoon doen omdat die willen schrijven. Om het even of dat uh, het voor een groot publiek uh, wordt gebracht of niet. Ja, en dat schrijven dat fascineert mij wel enorm, want hoe begin je aan een stuk? Ja, het hangt van stuk tot stuk als je natuurlijk... Um, daar, daar gaat heel wat denkwerk aan vooraf. Het is niet zo dat we wachten op de goddelijke inspiratie en dan plots uh, nee, we een zijn stukje... uiteindelijk ook de nieuwe muziek nu. Dus uh, de goddelijke inspiratie, die hoort er niet meer bij dan. Um, <laughs> ik denk niet dat die er ooit echt... Wel ja, die, de, de inspiratie zit er ook bij hoor. Want ja. er was een componist die zei componeren is 95% transpiratie en 5% inspiratie. Ja, en dat is het ook wel hoor. Uh, het is enorm uh, hard werken, zeker in, in de stijl waarin ik schrijf. Bijvoorbeeld, ik schrijf makkelijk acht, negen of tien maanden aan, aan één stuk. Ja. Dus, uh... Uh -huh. um, en dan is het natuurlijk nog zoeken naar het juiste gezelschap dat je muziek wilt uitvoeren? Uh, in dit geval, in, de, in het geval van de stukken die van mij gespeeld worden op Transit Festival, zijn het uh, ensembles zelf die gevraagd hebben of ik voor hen... Uh, wou schrijven, dus ik heb niet moeten zoeken naar een uh, ensemble en dat is iets dat ik trouwens niet doe. Ik heb zo'n muziek geschreven die jaren in de kast heeft gelegen tot er een ensemble is en zegt van oh, dat, dat willen wij wel spelen, ah, maar ja. ik ga nooit zelf op zoek naar nee. ensembles om de muziek uitgevoerd te krijgen. En hoe komen ze dan bij jou? Via-via, uh, ik zit natuurlijk wel een beetje in die muziekwereld. Hè. En als je door één ensemble wordt uitgevoerd, ja, dan komen er nieuwe contacten, zijn er andere mensen die vragen, heb je niks. Uh, uh -huh. en, en zo, kom, zo komen dan de andere werken toch ook wel eens aan bod. Ja, en wat moet ik mij zo voorstellen bij jouw muziek? Uh, ik heb een klein fragmentje meegebracht, dus als je wilt kunnen we daar naar luisteren. Wel, we zullen er meteen <laughs> naar luisteren. Hebben we nu net gehoord? Wel, wat stel je je erbij voor? Want je vroeg, wat moet ik er mij voor bij voorstellen? Ja, um, ik heb, uh, uh, heb strijkers gehoord. Um, uh, percussie. En, en iets, iets klarinetachtigs, geloof ja, ik. en er zit een harp tussen ook, dat was een ah, stuk ja. voor harp solo met een ensemble van negen instrumenten. De instrumenten die je opnoemt, drie klarinetten, drie strijkers en twee percussie. Ja, ja, ja. En er was elektronica bij ook, maar die elektronica is op een, op een subtiele manier gebruikt in de betekenis van, dat is niet echt uh, uh, overweldigend. Ik bedoel, ze zit, ze zit ertussen, maar je hoort ze niet echt uh, als dusdanig. En wat doet die elektronica precies? De elektronica die vervormt de klank van de harp, uh -huh. en die verruimt die helemaal. Uh... Ja, ja, dus daar werk je ook wel mee. Dus inderdaad de klassieke instrumenten, als ik het zo mag noemen, en ook wel moderne technologie. Ja, die is er. Dus waarom zouden we ze niet gebruiken? Ja, op een andere manier dan de, de elektronica wordt gebruikt in techno of zo van die zaken. Dus uh -huh. echt wel een specifieke manier binnen de, binnen de hedendaagse muziek. En hoe is dat dan, bijvoorbeeld? Wel, dus. Uh, gewoon manipulatie van klank, wat, wat niet zoveel gedaan wordt in de, in, de, in de elektronische muziek, zoals die in de pop en de, en de rock gebruikt wordt, worden echt um, klanken gesynthetiseerd. Hier worden gewoon klanken gemanipuleerd. Ja. En nog even over dit nummer, uh, waaruit komt dit? Dat, dat, wat we nu net hebben gehoord, ja. dat is dat een stuk voor uh, harp en ensemble. Ja. Um, des cercles sur les eaux heet het. Ja. Dat is uh, een uitvoering die we juist gehoord hebben, die in Basel is opgenomen een aantal jaar geleden. Ja, en... Veel lawaai, hè? <laughs> Straks komt er nog een metal-programma, heb ik gehoord. Ja, ja. Uh, het zal uh, niet verdwijnen nee. na dit. <laughs> ja, maar uh, we moeten er hard tegen op boksen <laughs> tegen onze metalvrienden. Um, ja, um, je bent niet de enige die. Um een opdracht? Heb je eigenlijk een opdracht geschreven? Nu voor, uh, die uh, twee, de twee stukken voor Transit heb ik in opdracht geschreven. De opdrachten van de ensembles, dus niet van Transit zelf. Transit geeft ook wel uh, jaarlijks opdrachten aan componisten om werken te schrijven. Ja. Maar mijn werken waren uh, niet bij die... Opdrachten. Nee. En uh, over de, de mensen die opdrachten hebben gekregen dus, um, kun je mij misschien vertellen wie jouw collega's zullen zijn op transit? Uh, ja, wel, uh, ik, ik ken er een aantal van, maar ik ken ze niet allemaal hoor. Op het openingsconcert wordt er nog werk gespeeld van Nico Sal en Maarten van Engelgem en die, eerlijk gezegd, ik ken ze zelf nog niet, maar dat zal uh, morgen wel veranderen. Ja. En daarnaast is er ook een werk van Kaya Sariau. Uh, is geen Vlaamse componist, zijn... Um, uh, Finse, denk ik. Ik dacht dat wel. Ik ben niet helemaal uh, zeker. Um, maar dat is een meer gevestigde waarde. En al is het is trouwens ook een werk uit de 20ste eeuw. Dus oude muziek voor het uh, Transit ja. Festival. Ja, inderdaad. Um, jij hebt het stuk dat jij componeerde voor... Uh Transit, of wat jij ook gaat brengen op transit, als ik het juist heb, hoor, is dat de uh, Porta Lumière? Ja, Colobe à Porta Lumière is het ja. eerste stuk dat uh, van mij gespeeld wordt uh, vrijdag. Dat is een uh, piano quintet ja. voor piano en strijkkwartet, dus twee violen, altviool alt en cello. Maar dat heb je dus al eerder gecomponeerd? Ja, dus het Vorig jaar uh, gecomponeerd inderdaad. Mm -hmm. Maar het gaat nu pas voor het eerst worden uitgevoerd. Ah, ja, ja. En uh, wat, is het, wat betekent dat eigenlijk nu weer? Want mijn film is niet zo heel Porte La Lumière, dat de dageraad het licht brengen. Dat is zo'n ja. uh, wens uh, die, gij, die ik zou kunnen hebben. Um, en hoor je dat ook in de muziek? Nee, absoluut niet. Uh, nee, ik, ik weet het niet of je dat hoort in de muziek. Waarschijnlijk wel. Maar ik geef mijn stukken graag uh, titels waarvan ik vind dat ze mooi klinken. Ja. Gelijk dat je je kind een naam geeft die je mooi vindt, zo geef ik ook mijn stukken ja. een naam. En meestal komt die naam tijdens het compositieproces. Uh, en ik denk dat de, de, de sfeer die er in, in mijn stukken is wel iets te maken heeft met de titel. Maar het is niet zo dat de stukken gebaseerd zijn op, uh, op die titel. Ja, um, ik heb gehoord dat uh, in, in deze versie ook... Uh Klopt dat deze versie niet helemaal volledig is? Ja, dat klopt. Ja. Ja? Uh, het, het, het quintet, zoals het nu gaat gebracht worden, heeft nog maar vier delen. Er zouden er vijf moeten komen. Maar het is zo dat het daniel Quartet, dat dat samen met Jan Michiels gaat uh, uitvoeren, het uh -huh. uh, daniel Quartet heeft in 2006, toen ik uh, het stuk schreef, zijn uh, subsidies verloren. De Vlaamse gemeenschap vond het niet langer nodig het uh, Daniel-kwartet te uh, subsidiëren, want ze waren te goed. Uh, en daarom heb ik in samenspraak met het kwartet uh, gezegd... Kijk, we gaan een, kleine, een klein politiek, artistiek statement doen. Yeah. En we, ik laat het werk onafgewerkt. Omdat als uh, Vlaanderen niet in staat is om geld te geven aan zijn uh, muzikanten... Ja, dan moet Vlaanderen ook geen volledige muziek uh, verwachten. Yeah. En ik was daar net uh, deze morgen op de repetitie met Daniel kwartet. En een van de leden zei... Dat het wel hoorbaar was dat het stuk nog iets miste. Mm -hmm. Ik vond dat geen, geen slechte kritiek. Ik vind dat eigenlijk goed. De, de frustratie moet er een klein beetje zijn. Het moet nog altijd de indruk hebben van... Uh niet afgewerkt te zijn. De vier delen die gespeeld worden zijn op zichzelf uiteraard afgewerkt. Het is niet ja, dat ja. daar nog iets aan moet veranderen, maar normaal komt er nog een vijfde deel bij met de, de echte climax van het werk en die ontbreekt nu. Ja, maar het is dus moeilijk om als componist in Vlaanderen het hoofd boven water te houden. Uh, ja, ja, als ik moest leven van de compositie dan ging ik beter babysitten. Want, ja. Uh, ja, met de subsidies die je kan krijgen voor uh, je werken, ja, daar, echt, dat verdient minder dan babysit. En het is bovendien natuurlijk bruto wat je verdient. Dus uh, ja. dat is echt... Uh rampzalig, maar bon, daar doe je het niet voor, mm -hmm. uh, componisten schrijven zoals ik al zei, omdat ze willen schrijven, om het even hoeveel dat betaald wordt. Natuurlijk, mm -hmm. het is mooi om, om die appreciatie te krijgen. Ik begrijp Jeroen Brouwers, die gisteren de cultuurprijs, de, de prijs van de Nederlandse letteren geweigerd heeft, omdat hij vond dat hij te klein was met die 16.000 euro. Ik, in zekere zin yeah. begrijp ik hem wel, want ja... Die mensen, die mensen worden ook nogal ondergewaardeerd in dit land. In dit land is geen geld voor cultuur. Er is veel geld, maar niet voor cultuur. Niet verdeeld. Maar bon genoeg gezamenlijk. Uh, we gaan er heel eventjes tussenuit. Voor een stripje muziek bijvoorbeeld.